Kabbalah for complete life management, audiofile 6. Hoofdstuk 4. Elke indruk die door de vijf zintuigen opgedaan wordt, komt de hersenen binnen en wordt daar verwerkt door het in ons bestaande berekeningsprogramma. Het verkregen resultaat is wat een mens ervaart. Hersenen zenden ook signalen uit op basis van waarnemingen uit het verleden, herinneringen. Als hersenen ingebeelde waarnemingen hallucinaties van waarnemingen gaan registreren, Terwijl een mens dat niet beseft, dan is dat als een storing of ziekte in het functioneren van het systeem. Door de kabale leer neem je een omgeving waar en tegelijkertijd voel je die so op een afstand, omdat je zoveel jezelf als het licht, uh, de bron van je waarnemingen ervaart dat is je individuele ervaring, en niemand kan de waarachtigheid ervan bevestigen nog ontkennen. Het is de meest praktische leer. Waarin alles door eigen verificatie duidelijk wordt, stap voor stap verkrijgt een mens een soort. Zesde zintuig voor het ervaren van zijn innerlijk, dat steeds meer en meer op het levenslicht gaat lijken. In de vorige twintigste eeuw, uh, e eeuw, de 20e eeuw. In de vorige 20e eeuw geloofde men in kracht, macht en het verstand van wetenschap. Nu breekt de tijd aan dat de mensheid zal ontdekken dat het ware leven wordt bestuurd, en om het leven te besturen dienen wij onze wortel in het levenslicht te bereiken. In ons zal een wezenlijke noodzak aan het licht komen om het innerlijke te bevatten? Ons leven zelf zal ons ertoe dwingen om redding te zoeken en de mogelijkheid blijft om invloed uit te oefenen op wat zich in de hele wereld om ons heen voordoet. De mensheid zal Ontdekken dat het onmogelijk is om zonder inmenging in het hogere bestuur te bestaan. Op die manier zal de algemene wet van het heelal ons dwingen om te groeien. De uiterlijke mens van de van nature een lui egoïstisch wezen en men kan hem op geen andere manier naar zijn eigen vervulling brengen. Als een mens de kabale leer begint te bestuderen of haar methoden op zichzelf gaat toepassen, dan benoemt hij de mogelijkheid om de weg van lijden en verdriet in deze wereld te ontlopen. Het maakt in hem krachten en kennis los voor een correct gedrag in deze wereld. Op die manier voorkomt een mens mislukkingen. Noodlood en ongelukken. 4.2 De zin van het leven. De vraag die bij elke aardbewoner onophoudelijk opkomt is, waar leef ik voor? Wat geven mij die zo zwaar doorlopen jaren van mijn bestaan, waar ik zo duur voor moet betalen? al die jaren van zwoegen, lijden, verdriet, totdat ik in volledige uitputting aan het einde van mijn leven kom? Deze vraag laat een prestatiegericht mens niet met rust. De grote geesten, hoge, de grote geesten bogen zich uiteraard gedurende vele generaties, noodgedwongen en oprecht over deze vraag, en wensten hartstochtelijk en oprecht er een eenduidig antwoord op te, op te vinden, als wij zouden nadenken over de ware reden van, ons, van onze leid en verdriet, dat het erop gericht is om in ons de vraag over de oorzaak en het doel op te roepen. Weliswaar kan het door ieder um, van ons willekeurig worden uitgelegd in overeenstemming met persoonlijkheid en opvoeding. Maar iedereen dient er aan te werken om deze verklaringen binnen zichzelf te vinden. Alle voorgaande eeuwen vonden ophoping van ellende plaats, tot het niveau dat nodig was voor de terugkeer naar de verbondenheid met het innerlijk. Deze toename was voor ons noodzakelijk. Wij waren ons er niet van bewust dat de realiteit voor ons onbestuurbaar zou, zou zijn of onbestuurbaar was. Maar vandaag, nadat ons de oorzaak van smart is onthuld, kunnen we beseffen dat de toekomst van ons afhangt. Nadat we hebben beseft dat dit niet voor niets was, komt er een wens om daarover aan anderen te vertellen en zo de periode van de ontwikkeling van de mens te bekorten. In dit boek zullen wij leren hoe wij de verbinding met ons innerlijk in de kortst mogelijke tijd kunnen bereiken. Wij zullen begrijpen welke diepe innerlijke wortels wij hebben en een rijpe houding tot het leven verder gaan ontwikkelen. Voor alles zullen wij begrijpen dat alles aan onszelf ligt en niet aan de wereld om ons heen dan zullen wij snel alle kinderziekten, kind-kinderziektes van onze afwijkende waarnemingen van de ware realiteit, doorstaan. Wij zullen in staat zijn om gebeurtenissen binnen onszelf en de wereld om ons heen te begrijpen en op tijd in te grijpen. 4.3 De vier verbonden. Maak jezelf klein. Ten aanzien van je innerlijke mens. Dit betekent ruimte maken binnen jezelf. Luister niet. Uh, enkel met je hoofd, maar ook met je hart. Met je, met je hoofd word je Specialist. Maar Kabaleer brengt je vingerspitsengevoel uh, bij. Met je hoofd of je hart. Alleen neem je verschillende aspecten waar. Vind elke dag je volmaaktheid. Hoe kan ik het optimale behalen? Verlang naar het doel door je innerlijk te ervaren. Dat, je vol, dat is voldoende, maar het moet groeien. Om jezelf met je innerlijke mens en het licht te verbinden, moet je vier verbonden naleven. Wanneer je al deze vier in elke toestand blijft nastreven, kom je steeds dichter bij je vervulling, kom je tot de relatie met, de met het levenslicht. Je gaat dan de realiteit onder ogen zien. De verbonden werden eerst aan enkele kabalen geleerden gegeven, dat zij ze die zelf en um, na konden leven en doorgeven aan anderen. In dit boek worden zij voor het eerst ooit aan buitenstanders onthuld en op hen toegepast. Kavalleleer spreekt niet over het verbond naar vlees, maar over het waarnemen van een mens vanaf zijn schedel naar beneden tot even voor zijn egopunt. Wanneer wij de vier verbonden voortdurend in gedachten houden, zullen wij de realiteit op het voor ons hoogste niveau waarnemen. Het hoogste niveau uiteraard als momentopname. Wij zullen dan nooit meer structurele fouten maken. De mens in onze wereld komt dan overeen, met de hoge krachten zoals deze in het besturingssysteem van het heelal gestructureerd zijn. Het licht sloot op vier plaatsen in de innerlijke mens een verbond. Het licht is de eigenschap geven. We hebben van nature de wens om te ontvangen. Als wij de vier verbonden in acht gaan nemen, zullen wij altijd op de onwrikbare wetten van het heelal gericht zijn, en niet op een menselijk verhaal. Hoe geloofwaardig je verhaal ook mag lijken, het is en blijft een menselijk bedenksel. Wanneer wij de vier verbonden ervaren, wordt ons leven een parel, alles is afhankelijk van uw intentie. En nu komen zij, die vier verbonden. Verbond van de ogen, dat is een plaats binnen de krachtsvelden van het innerlijke van de mens. Die wijsheid heet, gogma, ja, dat is het gebied van gedachten die de dunste vorm van wensen, van wensen zijn. De bedoeling is om in je omgang met jezelf en of met je omgeving op te letten hoe, wat te zien. Want een uiterlijk mens kan het kwade oog hebben, je gedachten moeten zuiver blijven. Verbond van de tong dat is een plaats binnen de krachtsvelden van het innerlijke van de mens, die intuïtie heet, het verbond van woorden, dat is het gebied van het doorgeven van gedachten naar het lichaam, waardoor de vorm van wensen wat dikker wordt. Wij nemen er voedsel mee naar binnen, wij vervloek, vervloeken, en eeren allemaal met de tong. Roddel niet. Spreek opbouwende woorden. Mopper niet. Met negatieve opmerkingen van je uiterlijke mens. Verbond van het hart. Het innerlijke hart is het krachtsveld lichaam. Dit is het gebied van een voelbare vorm van wensen. Die elk... Al in het apart hokje zitten, alle wensen van het hart, de neigingen, houdingen, liefde, haat, bevinden zich al allemaal hier. Ook hier zijn bepaalde wensen van het hart opgebouwd, opbouwend en andere niet. Wanneer je de inhoud begrijpt, zal je instelling goed zijn. Je zal dan geen slaaf meer zijn, van welke situatie ook. Nog van de samenleving, nog van familie of vrienden. Je moet je naaste lief hebben en de anderen niet haten. En dat leer je eerst op je innerlijke wensen toe te passen. Verbond van het geslachtsorgaan, fundament. Dat is een plaats binnen de krachtsvelden van het innerlijke van de mens, die geslachtsorgaan heeft. Niet te verwarren met het vlees, daar de kabbala-leer uit, uitsluitend over de innerlijke krachten spreekt. Daar zijn zware, zeer moeilijk hanteerbare wensen die al voldoende verdikt zijn om tot handelingen te komen. De innerlijke energieën van alle overige krachtsvelden boven deze plaats komen uiteindelijk tot het fundament. Daar is een enorme ophoping van energie. Het vierde verbond gaat over een systeem van krachten die zo goed als volkomen ontoegankelijk is. Um, is voor, alle weten, voor elke wetenschap, voor elke bestaande wetenschap, leer of geloof hier op aarde. Het was en blijft taboe omdat men geen sleutel heeft ontvangen om in de werking van het mechanisme van dit meest innerlijke en voor de vervulling het meest cruciale gebied door te dringen en daarmee om te leren gaan. De vier verbonden moet je verder blijven naleven met uitwerking in de materie. Alles is met elkaar verbonden. Het levenslicht is volmaakt en onze innerlijke mens moet er qua eigenschappen mee overeenstemmen. De verbonden naleven is een, is een alles of niets situatie, maar het leert vanzelf. Ik kan niet een klein beetje slecht of een beetje goed doen. Waarom niet? Omdat onze bron, het licht, de wetten van het heelal volmaakt zijn. Daarom juist hebben wij eigenlijk geen andere keuze dan onze persoonlijke vervulling en de volmaaktheid na te streven totdat wij ons karwei volbrengen. Hoe meer je de vier verbonden naleeft, hoe meer realiteit je ervaart. Je moet het enkel. Maar verlangen van één naar twee, naar drie en dan naar vier, hoe meer van de vier verbonden je nakomt, des te meer overwinnende wilskracht je ontwikkelt. Wanneer je de vier verbonden gaat naleven, zal je versteld gaan staan te zien dat niemand je dan nog kan misleiden. Dan ben je geen slaaf meer, maar baas over je eigen lot en levensweg. In alle opzichten zal je dan blijvend succes en welzijn ervaren, op je werk, bij je vrienden, in, de, in, de, in je gezin, gezin. Dat komt omdat je die vier verbonden ook in elke toestand van materiële handelingen in de praktijk van alle dag zal toepassen. Daardoor zal je alle tien smakens verrood. Of, schieten, of schitteringen, uh, van elke toestand, opgave, probleem, project en dergelijke kunnen ervaren. Je zal versteld staan over de gigantische toename van je uithoud uithoudingsvermogen. Je zal werkelijk onvermoeid worden. Er zijn dan geen oppepmiddelen meer nodig zoals de hele dag koffie drinken, op zijn minst. Je zal geen alcohol meer nodig hebben om te relaxen. Je omgeving, met inbegrip van die collega's en concurrenten, zal opeens een grote dunk over jou hebben, zelfs zonder zich te realiseren waarom. En bij dat alles zal je zeer kalm blijven, zonder ophef, over deze metamorfose, want eigenlijk heb je niets in jezelf dat je lief kan hebben. Wij moeten de verbonden van het oog, tong, hart en geslachtsorgaan naleven en de tien krachtsvelden ervaren. De innerlijke mens kent de krachten van het licht, de uiterlijke mens kent de lichaamskrachten, de wensen om steeds voor zichzelf te ontvangen. Het eerste verbond is het makkelijkst te volbrengen, en het vierde het moeilijkst. Niemand kan de krachten van onder zijn middel onder controle krijgen. Zij die zich in afgelegen plaatsen afzonderen om van de ver verlokkingen van de wereld te vluchten, knoeien evenzeer met elkaar of met zichzelf, of kregen evenveel even dromen van het, andere, van het andere of hetzelfde geslacht. Men kan het niet weerstaan, omdat het de mens van nature niet is gegeven. Voor het vierde verbond werd ons geen gereedschappen eh, gegeven, behalve de leer van de wetten van het heelal zelf in de vorm van de kabalenleer. Daarmee kreeg je innerlijk toegang tot de kracht. krachten onder je middel. In een klooster zie je nog ergere beelden. Het maakt elke, ma elke man, maar ook vrouwen kapot. Zelfbevrediging is alle correctie naar de knoppen helpen. Hoe meer jij toegeeft aan de wensen van je uiterlijke mens, waarbinnen zich het fundament bevindt, des te meer het hebben wil, zonder tot verzadiging te komen. Hoe minder jij het geeft, des te rustiger het wordt. Spelletjes spelen kan niet, overal. Ook op het werk komen wij de vier verbonden na. Eerst het eerste verbond, het verbond van de ogen. Je ogen, hoogmaat, moeten goed kijken. Heb geen kwade ogen, niemand, niemand benijden, want dat maakt je kapot. Strijd ervoor dat je, dat je niemand benijdt. Werk aan jezelf, als je slecht naar anderen kijkt. Onttrek je jezelf aan je eigen krachten. Kijk altijd naar jezelf en niet naar anderen. We kunnen elkaar omhelzen, etc., maar het moet geen komedie zijn. Wij zijn niet zo gemaakt. Wel moeten we elkaar iets gunnen. Wanneer iemand bijvoorbeeld een nieuwe auto heeft, moet je hem niet beneden. Keer het gevoel om, gun het hem. Je moet het hem gunnen. Heb je die krachten niet, zeg het dan toch maar. Smeek om kracht te krijgen, om iedereen te gunnen wat die is. Anderen hebben immers niets met, je te maken, met jou te maken. Het tweede verbond, het verbond van de tong. Heb geen kwade tong, tong. Het betreft niet alleen wat je uitspreekt, maar ook wat je niet zegt maar wel voelt. Als je er alleen aan dacht, als je er alleen al dacht om slecht te willen doen, heb je het al gedaan. Want in het innerlijke worden gedachten onuitwisbaar opgeslagen en alleen de ware bezinning naar het licht kan wonderen doen. Wees positief. 51, 49. Verhouding 51, 51 tegen 49. Dus meer voor het goede. Keer al het negatieve van je tong om. Het derde verbond: het verbond van het lichaam. Het epicentrum van het lichaam is het hart. Het ik. Haat is het negatieve verbond van het hart. Um, pol het om naar liefde, laat het licht naar je hele innerlijke lichaam stromen en heb het lief. Als je niet over de haat heen kan komen, dan moet je smeken, niet gewoon wat woorden uitspreken maar je klein van binnen, klein maken, klein van zelfingenomenheid. Uh, het is een correctie. In het hart zijn allerlei vormen van wensen die in het lichaam zitten. Het vierde verbond, het verbond van het geslachtsorgaan fundament van fundament, zoals boven gezegd werd, is het voor iedereen absoluut onbegrijpelijk. Men vindt dit lachwekkend. Het gaat tegen het verstand. Van de, verstand van de verstandelijke mens. In. Naar zinnen prikkelende. Liefdesfilm keken. Kan geen kwaad. Even lekker ontspannen Op het bankje. Voor de buis. Ja, zo, zo zegt men dat. Ja. Mens op straat. Maar je kan je innerlijke mens niet bedonderen. Het beïnvloedt je denken, je gevoel, al denk je van niet. Dat komt omdat je het mechanisme van het ware functioneren van het gebied onder je middel niet kent. Men weet over het algemeen absoluut geen raad hoe ermee om te gaan, politici. Tot aan presidenten van landen toe struikelen daarover. De naar eenheid met de hoge krachten strevende mens vlucht naar een monnikenoord. Maar nergens wordt die van zijn ongecorrigeerde fundament verlost. Het is makkelijker om de macht over een half aardbol te krijgen dan over zijn eigen fundament. En niemand kan hem in deze verlossen, mits hij mazzel zal hebben om zich in overeenstemming, overeenkomst met de wetten van het heelal te willen brengen, want er is niets in het algemene wat niet terug te vinden is in het bijzonder. En de mens is een kleine wereld op zich, met de eenvoudige instructie en wat oefeningen zal het hem zeker lukken. Hou je niet bezig met de, met, de, met de rotzooi van iemand anders. Want je verplaatst dan je eigen waarneming naar die van iemand anders. Het voelt lekker, lekker maar je verliest op die manier het verbond met je innerlijke mens. Je verliest tijd. En bereikt niets, niets. Je wordt teruggeworpen in je viezigheid door je varkensgedrag. Door de Kabbala-leer en de juiste leraar. ga je jezelf waarderen, omdat jij de innerlijke mens in jezelf zal ontdekken en tot eenheid zal komen. 4.4 Maak je grootste vijand tot vriend. De grootste vijand van de mens is zijn niet gecorrigeerde uiterlijke wens. Er bestaat geen andere vijandschap dan gewoon gecorrigeerd zijn en je vervolmaking tegenwerken. Het is de tijd des aanstoots. Gecorrigeerend zijn betekent de wereld als volmaakt zien. Kijk en proef hoe goed. Het licht is, zegt de kabbalist. Daarom moeten we geloven boven kennis. Een fun fundamentalist gelooft onder kennis. Het is de houding van de massageest die niet verifiër. Ongecorrigeerden zitten natuurlijk met twijfels, zoals hoe kan een goede bestuurder van het heelal kinderen laten sterven? Het antwoord is, ik begrijp het niet, maar ik geloof dat het bestuur goed is. En het feit dat ik het van binnen nog niet ervaar, komt, komt omdat ik nog niet gecorrigeerd ben. Om het evident waar te nemen. Je kan de mens niet verwijten dat die nog in de massageest zit. Elk verschijnsel moet je van binnen bekijken. Een groepsgeest zit nog in een menselijke ontwikkelingsfase. Hij zoekt naar bewijzen, groepen, stromingen. Kaballeleer is een individuele opgaan door zichzelf te zuiveren en op te bouwen. Alle wensen die zich in de wereld manifesteren zitten in jezelf. Als een mens zich volledig corrigeert, gaat die dat. Ervaren waar geen woorden voor zijn. De bedoeling is innerlijk met elkaar verbonden te raken. Van binnen, van binnen geven we een dikke kus. En een warme handdruk En niet vanuit de uiterlijke mens. Alle uiterlijke vertoon. Is het spelen van het spelletje. Je mag het wel doen. Maar het brengt je niet tot je doel. Doe. Zoals je innerlijke mens is. Doe niet kunstmatig opgewekt. Je moet je van binnen niet hoger opstellen dan je kameraad Want dan ben je ontoegankelijk, ontoegankelijk voor hem. Hoe lager je je opstelt, des te meer je van hem kan leren en ontvangen. Alleen je innerlijke mens... Kan zich lager opstellen. Het is geen kunstmatige nederigheid, nederigheid. Maar het is om van je leven een parel te maken. 4.5 De enige vrije keuze is het keuze van je omgeving. Iedereen krijgt vrije keuze. Die keuze zit alleen in je vrijheid om je omgeving te kiezen. Verlaat je oude vrienden als zij spotten met jou, streven naar je vervulling. Langzaamaan zullen zij je weer te pakken krijgen. Zij praten je om, om je krachten in iets anders te investeren. Je valt aan hen, Ten prooi als je nog geen vrije keuze kan maken. Vroeger had je een grote babbel en kon je goed roddelen. Plots kan en wil je dat niet meer, de omgeving zal dat niet pikken. Dat is je vrije keuze, je moet de groepsgeest verlaten. Zoek mensen die ook aan hun eigen persoonlijke vervulling werken. Maar maak geen reclame voor je innerlijke werk aan jezelf. Verpacht je hart niet aan een ander. De mens heeft recht op zijn streven naar zijn volmaaktheid, Maar het is geen plicht, want ieder volgt zijn eigen ontwikkeling. Wie daarvoor nog niet rijp is, die zal het later doen, misschien over een jaartje of twee, of in de volgende, in, volgende in, incarnatie. Of nog later, maar wie zijn leven als iets kostbaars ziet, begint nieuw. Een nieuweling moet geduld, geduld oefenen, want hij neemt alles aan zonder selectief te werk te gaan. Hij komt uit de wereld van vijf zintuigen. De veteranen moeten nog meer geduld hebben, want het gevoel van... Met bed, bed, kan hen paarden spelen. Je bent wat je intenties zijn. Zeg mij wat je, wat je omgeving is, dan zal ik zeggen wie je bent. Wees geen slaaf van je omgeving. Door het werken aan je innerlijke mens kan je 90% van je oude omgeving vaarwel zeggen. 4.6 Vier soorten mensen in je omgeving. De eerste groep is de hoogste in rangschikking die je moet aantrekken. Het zijn mensen die net als jij streven naar de vervulling, die willen leven naar de wetten van het heelal. Creëer zo'n omgeving in je eigen nabijheid, waar je mee omgaat. Het is niet leeftijdsgebonden, maar innerlijk. De tweede groep waarmee je om kan gaan, juicht jouw weg van zelfcorrectie en studie toe. Maar zelf kijken zij nog de kat uit de boom. Ze hebben respect voor je keuze. Het is belangrijk dat zij je er niet van weg, wegleiden. Ze hebben zelf nog een duwtje nodig, maar je laat ze voor wat zij zijn, je laat ze voor wat zij zijn, en poest hen niet op om dezelfde weg als jij op te gaan. En dat geheel, naar de wet van het heelal, er is geen dwang in het innerlijk. De derde groep waar je je mee kan ophouden, staat onverschillig ten aanzien van je ambities. Zij staan je niet in de weg. De vierde groep zijn de spotters. Zij wensen de materie of het vlees nog niet te overwinnen. Zij verdoen hun dagen en willen anderen meeslepen. Het is erg belangrijk dat jij deze groep meidt. Maar het is geschreven, jij zult je naaste lief hebben. Moet ik de spotters dan niet lief hebben? Ja, wij stammen alleen van dezelfde bron af. Wij stammen allen van dezelfde bron af. Als je vinger pijn doet, doet niet je vingerpijn, maar voel je de pijn in je hart, in je hoofd. Zo gaat het ook met alle mensen over de hele aarde. Wij zijn innerlijk met elkaar verbonden, maar werk eerst aan jezelf, help daarna de anderen. Omdat wij nog maar weinig kracht hebben verzameld, kunnen wij het beste eerst een groepje kiezen om lief te hebben van mensen die dezelfde wensen hebben eenmaal krachtiger geworden door zie je het geheel en kan je ook anderen lief hebben. 4.7 Buiten mijzelf is alles volmaakt. Het is erg belangrijk wat je met je wensen doet. Buiten jou is alles volmaakt, maar je ziet het niet. De niet gecorrigeerden hebben leed en verdriet, maar dat doet er niet toe. Op je hoogste niveau ga je ook je vijanden, de spotters, liefhebben. Je kan niet eens jezelf liefhebben. Je weet niet eens wie je innerlijke mens is. Hoe kan je dan je vijanden liefhebben? Daarom kan je niet met de spotters omgaan. Nodig zij niet uit, maar haat hen ook niet op afstand. Liefde voor hen koesteren, kan als je buiten jezelf alleen maar het licht um, ervaart. En alles is goed ter correctie. Heb daarom alles lief, wij zijn allen onderweg. Ontwikkel eerst je innerlijke mens, want hij is gehaat en verlaten. Door wie? Door jouw nadruk op uh, een liefde voor je uiterlijke mens. Leef er nu Komt het nu? Oké, okay. zo so, niet ook goed. Alles gaat stap voor stap. Is men onverschillig? Ook niet. Wij weten vandaag misschien nog niet echt wat wij moeten doen. Dan is het goed om vooral geduldig te zijn en inwendig, nie, inwendig niet tegen te stribbelen. Een gevoel van smart moet je doorstaan. Vlucht niet, want je vlucht van je eigen redding van jezelf. Je moet, ervaar, je moet gevaar of narigheid niet opzoeken. Maar zonder onaangename momenten of zelfs periode kom je er niet uit. Leer eerst de methode aan en daarna zal je automatisch in je gaan werken. Ander, en daarna zal, zal die dus, de methode, zal die automatisch in je gaan werken. De innerlijke mens kan geen fouten maken, dat is het mechanisme dat latent in ons aanwezig is. In je jeugd beleef je plezier tot een bepaalde grens, waar de keerzijde zich toont met ellende en verdriet. Op onze weg naar persoonlijke vervulling kan het niet anders dan dat wij structureel bepaalde krachten tegenkomen die wij moeten overwinnen. Zoals wij de zwaartekracht moeten overwinnen om in de ruimte te komen, zo ook moet de innerlijke mens de zwaartekracht van het lichaam overwinnen. Die noodzakelijke kracht gaat eerst gepaard met het gevoel van ellende. Je moet daarvoor niet meteen naar een arts gaan. Niet kunnen slapen of hoofdpijn hebben kan een enorme reiniging zijn. Een reddingsboei die je nog niet begrijpt. Zo wordt je misschien gegeven dat jij in deze incarnatie moet corrigeren. Aanvaard daarom alles met vreugde als een geweldig mechanisme. Uiteraard moet je het leed niet opzoeken. 4.8 Vier lagen in je innerlijk. De eerste laag. Doen. Deze laag is de laagste die de mens in zijn correctieproces binnen zichzelf tegenkomt, in zijn gebied van geven en nemen. Een laag in het bewustzijn waar de krachten zo gestructureerd zijn, dat je 90% als slecht ervaart en 10% als goed. Je kan er niet van vluchten, je moet kracht opbrengen en de laag van het doen passeren. De meeste kracht moet je bij de start genereren, zoals bij het opgaan, uh, opgaan trekken van een motor. Het begin, is al, het begin is altijd moeilijk. Als hij eenmaal rolt, is het makkelijker om hem gaande te houden. De tweede laag vormen. Hier is het gebied in jezelf met de structuur: 50, 50, 50, 50% slecht tegen 50% goed. Hier lijkt uh, je makkelijker doorheen te komen. Je accepteert het meer door de overeenkomst met de wetten van het heelal. De derde laag: creëren. Hier ervaar je 90% als goed en 10% als slecht. De vierde laag: stralen. Bijna 100% ervaar je als goed, voel je dat iets nog niet gecorrigeerd is. Het komt na de uiterlijke correctie van de hele mensheid in orde, het uiteindelijke doel van de correctie. Hier kom je tot je vervulling en straal je onophoudelijk zonder ups en downs. 4.9 Toon je zwakheden De meeste mensen beginnen nog altijd te laat met het innerlijke werk. Het is zoals pas naar een arts te gaan wanneer je hele lichaam al is aangetast. Voor noodgevallen moet je wel naar een dokter gaan, maar probeer ziekte voor te blijven door innerlijk werk te doen. Iedereen moet zichzelf corrigeren. Het principe, van, het principe van de zwakste schakel. Durf je zwakheden onder ogen te zien en ga daar eerst aan werken. Je moet niet corrigeren wat je lekker vindt, maar het tegenovergestelde, je zwakke punten. ontbloot, het voor jezelf en werk eraan. Rechtvaardig altijd het bestuur van het heelal. Wees eerlijk, als je niets voelt, mag je dat zeggen, je moet echt zijn. Je ego zegt wat anders, maar je innerlijke mens wil zijn natuur overwinnen. Adam was de eerste die mens genoemd kon worden. Daarvoor waren er enkel mensachtige, tweevoetige sprekende. Mens ben je pas met de erkenning en naleving van de wetten van het heelal. Mens is per definitie iemand die in een toestand verkeert, waarin hij zijn innerlijke, wet, innerlijke mens erkent. en aan zijn ontwikkeling werkt, hij moet hem leren ervaren. Hij weet dat er niets anders dan het levenslicht bestaat, de innerlijke mens bestond al langer, maar de erkenning van de wetten van het heelal begon met bij Adam. De vier verbonden werden niet, beslo niet gesloten met de mensachtigen, die achter de mammoeten aanliepen. Zonder zonde betekent niets anders dan egoïstisch ontvangen. Daarvoor voelt de innerlijke mens schaamte en moet zich Verbergen, hoe kan dat? Door in harmonie weten te komen met het levenslicht, oftewel de wetten van het heelal. Voordat men zijn innerlijke mens begint te ervaren, kent men nog geen schaamte. Hoe dichter je bij je innerlijke mens komt, des te groter de gezonde, opbouwende schaamte. Je gaat je naaktheid, je ongecorrigeerd, ongecorrigeerd zijn, onder ogen zien, je lelijkheid tegenover je, nog latent aanvullende volmaaktheid. Dit te ervaren is al een hoge graad van innerlijke ontwikkeling, want je ondergaat dan al correctie. Heb liefde voor, voor de volmaaktheid van je innerlijke mens, en niet voor, voor je vlees en bloed. Alleen daardoor zal je ook liefde voor de ander gaan ervaren. 4.10 Er is geen andere weg naar volmaaktheid dan via de innerlijke mens. Mensen veranderen in de loop der tijd en dus ook in de periode dat men dit boek wordt, met dit boek wordt gewerkt. Eerst bestaat er bij de mens een natuurlijke weerstand. Nadien worden wij meer en meer als een spons. Wij moeten dieper in onszelf gaan en niet breder of oppervlakkiger. Dit gebeurt door oneindige wijsheid als gereedschap te gebruiken om tot het verborgene door te dringen. Door dit boek openen binnen jouw bepaalde klep door dit boek Openen binnen jou bepaalde kleppen en sluiten andere. Door het toepassen ontwikkel je recep receptacles. Receptacles, receptacles voor. reservoir kan je zeggen. Voor al het goede wat je toekomt. De kabbalelleer gaat enkel daarover. Het komt van het werkwoord le cabille ontvangen hoe al het goede zo te ontvangen dat je daarom dat je daarop geen kater zal ondervinden stel je klein en gelaten op maar toch actief en alert wees bereid om je innerlijke mens steeds waar te nemen al wat je doet, goede daden en studie is extra. Iedereen heeft alles in zich. Bevat als het ware door het vlees heen met het hart en het verstand. Daardoor gaat zo, gaan sommige kleppen open en andere dicht. Geef toe, er is maar één allesomvattende kracht, één gigantische opening, zowel boven ons, in het helaal, als ook ergens diep in ieder van ons, met de eigenschap van absolute on, onzelfzuchtigheid. Als wij ons met die kracht in overeenstemming zullen brengen, zal die kracht in ons, de lagere krachten onder het midden, middel, gaan bestralen en doen resoneren. In plaats van egoïstisch te ontvangen, stellen wij ons open voor de reg regerende eigenschap in het helaal. Dan krijg je automatisch wat je nodig hebt. Er is geen andere kracht die iets zou kunnen beginnen tegen je ontwikkelde innerlijke mens. 4.11 De linkerhand duwt weg, de rechterhand trekt aan. Deze methode van correctie betekent dat links en rechts corrigeren. Het kan niet zo zijn dat beide handen naar zich toe trekken, want het een staat tegenover het ander. Eerst de strijd van tegenstellingen en vervolgens kom je tot einde. De rechterhand wijst op de gevende kracht, liefde en genegenheid, de aantrekkende kracht. Geven kan men onbeperkt. De linkerhand gestrengheid wijst op wegstotende krachten, beperkingen, dat komt omdat de mens dan, vanwege zij niet gecorrigeerd zijn, nog niet in staat is om te ontvangen. Hij wil alleen maar egoïstisch ontvangen, gelijktijdige werking van beide krachten, schept een gecorrigeerde toestand, de middelste lijn die met de ware realiteit overeenkomt. Het dynamisch, een dynamisch evenwicht tussen die twee. Beide krachten zijn dus opbouwend. Goed en kwaad hebben elkaar nodig. Je komt niet tot je vervulling zonder beide krachten in jezelf tot een hoogtepunt te brengen. Blijf binnen jezelf herhalen dat je geen andere krachten nodig hebt dan die in je innerlijke mens al bestaan. Het is niet makkelijk. Je moet erin geloven, terwijl je het zo nog niet kan zien, omdat je nog zoveel tegenstrijdige krachten ziet en ervaart. Het kost moeite, maar alleen wat moeite kost, is kostbaar. Sommige krachten lijken kwaad, omdat wij nog niet de juiste waarnemingsorganen hebben ontwikkeld om achter het kwade en het goede te zien. We kunnen er nog niet doorheen kijken. Dat geldt ook voor goede krachten. We kunnen ons alleen maar schikken naar het licht. We hebben nog geen kracht om ons tot deze innerlijke mens te, verho te uh, verhogen. Iedereen heeft verwachtingen en wil iets van blijvende vervulling. De kleppen voor het ontvangen van het licht gaan open of dicht, door het hechten van je geloof aan dit of dat. Maar na een tijd kom je bedrogen uit, omdat je de poort van je redding moet bereiken. Uh, waaruit je st alle straling, alle levende kracht op jou stroomt. Alle andere kleppen zullen nadien gestructureerd, gestructureerd worden, Daarom moeten wij eerst aan onszelf werken en vertrouwen op onze innerlijke mens. Alle andere kleppen zijn voor de massa geest. Een mens moet in elke situatie zijn tegenstrijdigheden, stemmingen en gevoelens leren oplossen. Hoe? Door met vertrouwen boven kennis krachten op te brengen om die tegenstellingen op een hoger niveau te brengen op te lossen en te verenigen. Goed en kwaad zijn op hoog niveau altijd goed, niet eenvoudig goed, maar, want, want in elke situatie zit een tegenstelling. Zo zijn de dingen volgens de instructie. Wij kunnen alleen op twee, twee benen lopen. Het doel en het resultaat, ja, verwierf eenheid tussen twee uitersten, van je niet gecorrigeerde waarneming. Jij verwierf krachten op een hoger niveau. Jij wordt bovendien waardig om twee nieuwe tegenstrijdigheden te ontvangen. Jij krijgt opnieuw, opnieuw goed en kwaad gepresenteerd, maar op een hoger niveau. En dat moet je weer tot eenheid trachten te brengen, enzovoort. Telkens word je weer een nieuwe, nieuw stuk van je egoïsme voorgeschoteld, waar het einde van dit, waar het einde van dit correctieproces is, daar hou je je niet mee bezig. Dagelijks moet je resultaat behalen, voel je vandaag twee tegenpolen, weet dan dat dat alleen zo is, vanwege jouw gebrekkige waarneming, door het gebrek aan correctie. Het ligt niet buiten je nog. Nog, in, nog is het jouw schuld. Eigenlijk ben je nu al helemaal volmaakt. Alleen ervaar je het nog niet zo. Weet goed waar je je aandacht aan heeft. Je opent daardoor ergens nog een klepje. Waarvan je gelooft dat er daaruit straling of levenslicht kan komen. En kan de lekkage van je energie opleveren, want behalve levenskracht ontvangen, kan je ook energie lekken, kan je ook energie lekken, het kan lekkage van je energie opleveren, want behal, eh, hogere betekent, hogere waarneming, hogere realiteit, vollere beleving, maar maak het beroep, dat je uitoefent, niet je levensdoel. Want dan kom je altijd bedrogen uit, je kan alles in je vak investeren, en er het, uh, het grootste succes mee bereiken. Maar als je dat niet aan de ontwikkeling van je innerlijke mens koppelt, zal de uiteindelijke top leeg zijn en ga je uit verveling gekke dingen doen en bereik je de top niet. En bereik je de top niet, dan takelt het lichaam af en wordt het ook leeg. Bij de ware klep naar je innerlijke mens blijf je leven. Bemoei je niet met andermans correcties, je mag wel aanwijzingen geven maar het werk moet hij zelf doen. Kabalenleer is een wondermiddel, maar geen tovermiddel. Maak altijd de verbinding, kom de vier verbonden na. Heb geen overspellige gedachten of wensen, via je ogen, tong, hart en fundament, of fundament. De intentie bepaalt alles, zeggen dat je niemand beschuldigt, maar dat wel denken is overspelig zijn. Het veroorzaakt lekkage van je energie, je verliest het waarnemen van de ware realiteit die je naar je volmaaktheid leidt. Je stemt niet meer overeen met de eigenschappen van het licht. Het hebben van overspelige gedachten en wensen in je hart betekent dat je naar iemand of iets verlangt alleen maar om egoïstisch te hebben voor je uiterlijke mens, zolang je uiterlijke mens begeert, nader je qua eigenschappen niet tot de bron van je leven, want de bron van het leven wil alleen maar geven, het ontvangen met de intentie om te geven, behoort tot geven. Zo so, het kleine, zo so het groot, kennis over het atoom verschaafd, Verschaft kennis over het geheel. Dit geldt ook voor het innerlijke. Door het leven hier en nieuw kunnen wij naar het volmaakte toegroeien en het ervaren. Reincarnatie is terugkomen, omdat wij het karwei niet hebben afgemaakt. Kabalaleer nodigt je uit, nodigt je uit naar je eigen innerlijke mens. Het heelal en het ik, zijn hetzelfde. Alleen is het ik klein open jezelf voor de ware visie. Het is onbegrijpelijk dat je dat het helaal en het ik dezelfde eigenschappen hebben, maar strijd dan niet tegen